De files worden iets minder, maar de gladheid nog niet. Op allerlei plekken zijn verbindingswegen dicht, net als bij op- en afritten. Auto's komen namelijk de heuvel niet op, omdat het zo glad is. En vrachtwagens staan vast en meerdere auto's zijn van de weg gegleden. Door sneeuw en gladheid geldt in acht provincies code oranje. En in Limburg is een aardbeving geweest. hij had een kracht van 2,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op bijna 20 kilometer onder de grond van Roermond. Dat is bijvoorbeeld veel dieper dan in Groningen, waar vaker aardbevingen zijn door gaswinning en daarom is hij waarschijnlijk nergens gevoeld het weer. Nou, het kan dus glad zijn. Vanuit het westen kans op sneeuw. Vanmiddag een combinatie van zon, wolken en winterse buien. Temperatuur dan tussen de 0 en 3 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan 538 verkeer, 26 vertragingen. Je hoort ze langer dan 25 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, Nieuwegein-Zuid. Gladheid op de weg, 51 minuten. En de A6, Emmeloord-Jouden bij Jouden. Daar is de verbindingsweg dicht, 38. a 7 Zure Zurek-Herenveen. margriet 47. En op de A7, heerenveen Groningen bij Drachten, 37. A12 Utrecht, Den Haag, Prins Klausplein 25. En op de A27 Gorkum Utrecht bij de Lekbrug... Ook daar problemen 11 kilometer langs de Rijn, een uur en 5 minuten. De A27 Gorkum Utrecht Houten 28. En de A27 Utrecht Gorkum bij de Houtense Brug 31. A32 heerenveen Leeuwarden bij Weerden 32. En de laatste, de A32 Weerden heerenveen Tussen Weerden en heerenveen Centrum, daar ben je 39 minuten langer onderweg. Zometeen de eerste 5 van het bedrijf tijdens de nieuwe 65 werkdag. Mijn chef.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 De beste wens, het mag nog hè. De 5 van het bedrijf. Het bedrijf in kwestie. Let's go purple. We beginnen met nummer 5. Radio 538. De 5 van het bedrijf. Radio 538. Fateless Insomnia. Hey. Hey. Hey. Hey. I never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 De Vijf van het Bedrijf Vijf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 I'm hey. hey.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 bedekt onder een dikke laag sneeuw en 538 op de radio in een winters landschap. Met de vijf van het bedrijf en nummer twee van het bedrijf Let's Go Purple van Toto. 538. De vijf van het bedrijf. Ja, Paul, goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Uh, let's Go Purple. Ja. Goedemorgen. Beschrijf even de vibe van het bedrijf Let's Go Purple in één uh, zin als je wil. Uh, klein, uh, intiem in de juiste vorm, uh, gezellig. Uh, en heel hard werken. Oké, okay, en uh, hoe laat eindigen de feestjes meestal bij Let's Go Purple? <laughs> uh, dat kan ik me niet zo goed meer herinneren, Dennis. <laughs> Fantastisch, daar, daar heb je geen actieve herinnering aan, begrijp ik. Nee, helemaal niet, Nee, dat is nee. ook de bedoeling. Nee. En wat doen jullie bij Let's Go Purple? Uh, we zijn een telecombedrijf en we leveren telefonie in 60 landen. We doen veel met Microsoft Teams. Uh, ja, dus uh, de, het nieuwe bellen. Dus jij, jij kan mij zeggen wel maar helpen als ik ruzie heb met de teamsep... kan ik jou ook gewoon bellen. Tuurlijk, je kan <laughs> altijd bellen, Dennis. probleem. Jullie bepalen vandaag de vijf van het bedrijf. De eerste vijf liedjes van de 75 werkdag na de Opton Show. Uh, uh, ja, ja. Wat, uh, wat voor smaak is er een beetje aanwezig bij jullie? Ja, dat is heel gevarieerd. Van uh, dance tot, uh, ja, tot, uh, tot ook nog wel liedjes om mensen te pesten. Uh, <laughs> maar uh, ja, het, het wijzigt een beetje. Maar het is ja, gezellig in, ja, in ieder geval. Wat zijn, wat zijn de pestliedjes? Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Nou, we we uh, hebben uh, iemand in dienst, ik noem geen namen, maar dat is de kleinste van het bedrijf. Dus dan o, ja. uh, kiezen, kiezen we natuurlijk uh, treknamen met uh, short iedereen. Of oh, ja, ja de, precies. De smallest. Top, ja, uh, ja. Ik, snap hem, ik snap hem, ik voel hem, ik voel hem. Heb je, nog een ik uh, heb je nog een boodschap aan iedereen van het bedrijf? Ja, sowieso natuurlijk een gelukkig nieuwjaar, want uh, dat, dat mag nog. En uh, uh, ja, we gaan het vieren, dit. Want uh, superleuk dat we op vijfde dag komen. Nou, superleuk. En uh, ja, voor Let's Go Purple hebben we een hele mooie uh, vijf van de bedrijfstaart. Die sturen we zo snel mogelijk naar jullie toe. Fantastisch, dankjewel. En een mooie dag daar, een mooie maandag. Uh, Paul, dankjewel voor het meedoen. Fijne uitzending. Zet hem hard, hè. Joe. Later, hoi. Hoi. Ik ben Duke Allplay. Dit is Skyfall Stars. You're a sky, because of stars. I'm gonna to It's a shout-out Deze Paul en Frits Kalkbrenner in de vijf van het bedrijf... van het bedrijf Let's Go Purple... Sky and Sand op Radio 58. En dat mag nog heel even, mocht je net het toestel hebben aangezet, al glibberend over het Nederlandse Wegendek. Uh, Dennis hier, een warm welkom. Je bent bij de 58 Werkdag met de 5 van het bedrijf. En lijkt het je leuk om met je collega's liedjes uit te zoeken voor de 5 van het bedrijf? Ga dan snel naar 58.nl, vul daar het lijstje in. Uh, dan krijg je sowieso een taart. Hè. Ieder bedrijf wat meedoet, sturen wij een taart. Die kom ik dan ook uh, persoonlijk nog af en toe brengen ook. Dus geef je op via 58.nl. Nog eentje voor Let's Go Purple, The Whole Meet her at The Love Parade. De vijf van het bedrijf, die liedjes maken je minder stijf. Sowieso. No. Mensen kiezen tracks alsof ze er verstand van hebben. Vijf liedjes op 538. En als het echt uit de hand loopt, staat Dennis daar met taart. De vijf van het bedrijf. Go Purple. Uh, Paul en team, bedankt. De Hol. Weet je nog, de Love Parade in Berlijn. Lekker. Even tot de zon weer opkomt. Wil je ook in de vijf van het bedrijf met je bedrijf? Kan ik me zo voorstellen. Hartstikke gezellig ook. Een stukje exposure, leuk, even die muzikale kennis overbrengen naar de rest van het land. Geef je dan nu op, ga naar 538.nl. Er staat een button, een beetje rechtsonderin, 5 van het bedrijf. Daar klik je op, dan kun je je bedrijf opgeven voor de 5 van het bedrijf. En het leuke is, dan uh, krijg je ook een 538 taart toegestuurd voor de hele afdeling. Dus geef je op via 538.nl. Zometeen Olivia Dean, De Man I Need, Eric Breeds en ook Fleetwood Mac. Go your own way, binnen nu in een parcellen. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld was het kerstdiner niet zo lekker is gevallen. Nou, moeders, die kost de bank onder. Gadverdamme! gaat <laughs> ja. Maar uiteindelijk hebben we toch maar een hele mooie vlekkenrijniger gekocht. Wij betalen je rekening. Dank je hier, hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening.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 This is the right thing to do How can I ever change things that I feel If I could meld op Finca Sardaniet Maia in Spanje. Dankjewel Adriaan voor de mooie foto. Nederland bedekt. Onder een wit tapijt en Olivia Dien op de vijfde werkdag op je radio. Lekker hoor. Ja, en heel veel mensen hebben toch ineens die kerststemming weer een beetje, hè? Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, ja ik moet eigenlijk nog even een, een, een, een sneeuwengeltje maken zo, Ja, een ja. sneeuwengeltje, je mee, lekker. Ja, als DJ hoop je natuurlijk dat er een moment komt... waarop je door iedereen wordt gevraagd om te komen spelen. Maar voor Eric Brits is er één verzoek waar hij toch wel van opkeek. En dat was om te draaien op een bruiloft. Het ging om de bruiloft van de Zweedse kroonprinses... Dus tussen de caféaardiamant en kroonjuwelen in stond daar de hofleverancier van de elektronische muziek Eric Brees. 058 op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 getting any younger is what the old man said Don't give in to the strain that you're under Endlessly are you My bones that begin to in je eentje onder een uitvallende kerstboom. Niets treuriger dan dat. Ja, of het handig is, weet ik niet, maar blijf plakken in een relatie... waar je niet happy voor wordt. zorgde ervoor Sienna Spyro dat ze een wereldhit scoorde. Die hoor je zo meteen naar George Michael. Dit is Freedom op 58. In San Francisco, namens de stad over X-Wall, Ingrosso, Steve, Angelo. Oftewel het Supertrio, de Swedish House Mafia. Nobel Radio 58, dit is Math to a Flame. Ja, 58 werkdag en math to a flame. Goedemorgen. Ik doe het gewoon nog een keer. Beste wensen vandaag. Mag we het nog? Lekker, hoor. Zometeen spelen we nieuwe veld. Dat is leuk, doen we door de hele werkdag heen vanaf vandaag. De 58 beroepenjacht. Uh, hoe dat zit, hoor je zo? Uh, Marit is aangeschoven voor het sneeuwschuiver. Ja, inderdaad. Want dat heb je zometeen voor ons. Ja, een update over het winterse weer. Kom je nog ergens vandaag? Hoor je zo? Hey ondernemer.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 Vejo. Leven zonder bril.nl